Hemelen vergeten in Amsterdam, zo gemakkelijk in de tram: een pakje over een boterham, iedereen zal dat weten. Maar dat is nu gauw gedaan, als je ge ergens weg wilt gaan, zit je op een plaatje staan. Heeft u niet vergeten? Een heer ging naar een balmassee. Hij nam een aardig meisje mee. Het lieve kind heeft heel tevreden. Ook met hem ontbeten. Hij gaf op afscheid haar een doen. Minder kon hij toch niet doen. Maar het snoetje vroeg. Bij de bankier der Herengracht Heeft een diep op zekere nacht Even een bezoek gebracht Om het aan koers te weten Toen hij eindelijk heen wou gaan Met een rijke buitenlaan Vond hij aan de voordeur staan Heeft u niet vergeten? je promoveerd Stiekem had je hem graagste meer. Hij had lijden uitgebeerd En geen zand Gekweten Hij ging stil straten Door Maar zijn beren waren Voor Aan het station klonk het In het koor hey, Heeft u niks vergeten mijn neef en nicht Als een oom op sterven ligt, Met een droef betraamd gezicht Naast zijn bed gezeten Op de brandkast rust hun blik En zij vragen met een snik In het laatste ogenblik om heeft u die... gebeurt het niet, dat men een meisje ruiver ziet, als men de gevolgen ziet, wat men het toch kon weten, maar hij is wel diep verlaagd, zo geweten hem niet genaagd, als dat kind eens later vraagt, Heel